Toen besluit het weer: vannacht wolkenvelden, enkele opklaringen en een stevige zuidwestenwind. Minimaal liggen rond de 13 graden. Overdag wisselend bewolkt met in de middag en avond enkele buien. En dan ligt de middagtemperatuur rond 18 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zee, Zandvoort en zomerhits.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 Bon.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 belong well anyone know can do for you no took a hit Free. Some ladies out there And nobody there seems to care And no beauty queens out there There's just a way to Take a stare straight through the room We all gave away our goods too soon, And we're waiting for something to say Instead of listening Took it.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 Bij was. En dat ik dan Jim het ik uit Dank